1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Omstreden referendum in Syrië over grondwetswijziging. Senegalezen kiezen nieuwe president en Iran weigert olielevering aan Griekenland. Het weer, vooral in de kustgebieden, veel zon. Het is 7 graden aan zee tot 10 in het binnenland. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt dan gemiddeld 9 graden. En de dagen daarna overwegend droog en zacht voor de tijd van het jaar. Ook vandaag is het weer onrustig in Syrië. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er in de stad Homs... zowel opstandelingen als aanhangers van de zittende president Assad omgekomen. En dat op de dag dat er in Syrië gestemd kan worden over een nieuwe grondwet. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Nou, onder die nieuwe grondwet zouden voor het eerst, eh, en dan zelfs binnen drie maanden... Eh, meer partijen verkiezingen eh, plaats kunnen vinden... in plaats van alleen maar dat de baaspartij eh, de leidende eh, partij is... en altijd eh, dat artikel wat in de grondwet staat, van die er nu is, dat wordt weggehaald. En eh, dan zouden de termijnen van de president kan blijven zitten. Er zouden twee termijnen zijn van zeven jaar, maar... Het is een maatregel niet met terugwerkende kracht, dus Assad zou theoretisch eh, nog 14 eh, jaar aan de macht kunnen blijven. Hij zit er al 11 jaar, dus hij zou zijn 25 jaar kunnen volmaken. Tegenstanders van Assad hebben opgeroepen om vandaag niet te gaan stemmen. Nou, de oppositie ziet helemaal niks in het referendum. Ze zeggen dit is volstrekt ongeloofwaardig en bijna een provocatie. Want aan de ene kant schrijf je een referendum... maar aan de andere kant ga je gewoon door uh, met beschietingen van de bevolking... in, uh, in steden als Zohoer, in Homs, in Hama, in Idlib, uh, in het Noordwesten. Uh, en, en tegelijkertijd zeg je, houd houdt uh, verkiezingen. Dit is gewoon een, een klap in het gezicht uh, van uh, het, de, het Syrische volk. En om die reden hebben ze ook opgeroepen om deze farse, zoals zij het noemen, te boycotten. Veel geweld dus in verschillende Syrische steden, ook dus in de stad Homs. De vraag is of het überhaupt veilig is om te gaan stemmen. Nee, eh, ongetwijfeld zal men ook daar eh, proberen om in ieder geval voor de televisiecamera's eh, mensen eh, te, te laten zien die aan het stemmen zijn. Maar eh, in een wijk als Baba Amra, die, die dus wordt omsingeld, maar waar de regeringstroepen op dit moment niet de baas zijn, zie ik niet hoe dat kan gebeuren. Er zijn wel berichten... Uh, dat bijvoorbeeld gisteren in Homs mensen die hun wijk uitkwamen... om naar voedsel uh, te gaan inkopen, uh, dat daarvan de identiteitskaarten zijn ingenomen. En die kunnen ze vandaag terugkrijgen bij bepaalde stembureaus... die dan zijn aangegeven. Dus ik denk dat er ook uit Homs wel beelden zullen komen. Maar in de praktijk is dit natuurlijk volstrekt uh, ongeloofwaardig. De grote meerderheid van de mensen die gaat niet de, de, de straat op... met het gevaar door uh, sluipschutters te worden neergeknald... om een, uh, een stem uit te brengen waarvan ze weten... Uh, in ieder geval zijn ze ervan overtuigd dat dat absoluut... Zijn leven niet zal veranderen, vooral niet een eind zal maken aan het geweld. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. De Syriërs kunnen tot vanavond 7 uur stemmen. Van Senegal, er worden presidentsverkiezingen gehouden. De 85-jarige president Ouad is sinds 2000 aan de macht... en hij hoopt gekozen te worden voor een derde termijn. Correspondent Kees Broeren in de Senegalese hoofdstad Dakar. Hoe verlopen de verkiezingen tot dusver? Tot dusver verloopt alles bijzonder rustig... Senegal heeft een ruime ervaring met het uh, goed organiseren van uh, verkiezingen. Met uh, het goed laten stemmen en alle rust laten stemmen uh, door de kiezers. En dat lijkt uh, ook vandaag te gebeuren. Ik ben op een aantal plaatsen in uh, Dakar bij stembureaus geweest. Om um acht uur zijn die bureaus opengegaan, die stemlokalen. Dat was niet uh, overal meteen het geval, maar dat wekte eigenlijk weinig verbazing. Maar daarna is het stemmen in alle rust uh, en uh, redelijkheid en vrede tot nu toe althans op gang gekomen. Tegenstanders van WAAAT vinden dat hij uitgesloten had moeten worden van deelname aan de verkiezingen. Welke bezwaren hebben ze? Het grootste bezwaar is dat de grondwet zegt dat een president slechts twee termijnen kan dienen. Daar is een grondwetswijziging voor gekomen onder het presidentschap van WAAAT. En het heeft toen gezegd: ja, maar dat betekent dat mijn tweede termijn en zij termijn eerste is. En begin ik nu dus pas aan mijn tweede termijn. Daar is uh, er vrijwel niemand het mee eens. Behalve het grondwettelijk hof in uh, Dakar, in Senegal. En dat uh, heeft hem daarin gelijkgegeven. Het hof dat uh, mensen heeft die door waard benoemd zijn. Dus dat is een zaak die riekt om het. Uh, simpel te zeggen, die uh, ook de woede van de oppositie heeft geleid. En dat is het uh, grootste bezwaar. Maar goed, die andere dertien kandidaten die ook op die presidentslijst staan, die zijn vandaag toch evenzeer kandidaten voor het presidentschap als Abdullah Waad dat is. Kunnen we daardoor spreken van een democratische krachtmeting tussen Waad en, en zijn tegenstanders? Als er eerlijk uh, geteld gaat worden, want het stemmen zal eerlijk lopen, maar zo ook eerlijk geteld kan worden, dan kan het nog heel spannend worden. Abdelawad wil per se in de eerste ronde een absolute meerderheid halen. Dus 50% van de stemmen plus 1. En het is de vraag of dat uh, met dat enorm verdeelde politieke landschap ook gaat lukken. Want dan is er, er, geen, volgende lukt, dan is er geen volgende ronde nodig als hij die 50% haalt. Dan is er inderdaad geen volgende ronde nodig. Als die ronde wel nodig is, die tweede ronde, dan kan de oppositie zich verenigen. En dan kan het voor Abdullah nog bijzonder moeilijk worden. Dus de vraag is, gaat het tellen ook eerlijk verlopen? En als dat zo is, gaat Abdullah erin slagen om in de eerste ronde al een absolute meerderheid te krijgen? Correspondent Kees Broeren. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Afghaanse president Karzai heeft opgeroepen tot kalmte na het geweld van de afgelopen vijf dagen. Nu is het moment om de rust te laten weerkeren en onze vijanden niet de kans te geven om misbruik te maken van deze situatie, zei hij op de televisie. In Afghanistan zijn de afgelopen dagen tientallen doden gevallen bij protesten tegen verbrandingen van Korans op een Amerikaanse legerbasis in Bagram. Volgens de Amerikanen zijn ze per ongeluk verbrand. De Afghaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar een politieagent... die gisteren een aanslag pleegde op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij kwamen twee Amerikanen om. De agent zou 25 zijn en al enige tijd op het ministerie werken. Iran weigert olie te leveren aan Griekenland. Er zouden 500.000 vaten ruwe olie aan Griekenland worden verkocht. Maar dat gaat niet door, meldt het Iraanse persbureau Vars. De Grieken zijn voor een derde van hun olie afhankelijk van Iran. Griekenland heeft zulke grote schulden... dat het land al geen olie meer krijgt van westerse oliemaatschappijen. En Iran had al gedreigd met een olieboycott voor de Europese Unie. Benzinedieven die zijn afgelopen nacht vandoor gegaan... nadat ze hadden getankt bij een pomp aan de A1. Politie in Twente was de twee dieven snel op het spoor en zette de achtervolging in. Ter hoogte van uh, Makelo wisten de agenten het voertuig uh, tot stappen te dwingen. En op het moment dat de agenten uitstapten om de twee personen aan te houden... Uh, reed deze vervolgens achterwaarts vol in op het dienstvoertuig... waarna het, uh, de vlucht weer hervat werd. De politie zette daarop opnieuw de achtervolging dus in. Tijdens de achtervolging heeft de politie enkele uh, waarschuwingsschoten gelost. En het tweetal uh, is in Hengelo aangehouden. En het betreft een 22-jarige man uit Hengelo en een 16-jarige jongen uit Reizen. Een tweetal wordt verdacht van poging tot doodslag en diefstal van benzine dus. En ook de auto waarin ze zijn reden die zou gestolen zijn. Veel kerken is aandacht besteed aan prins Frizo. In de Oude Kerk in Delft was een speciale dienst. Na de zegen werd het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Ook was er een speciaal gebed voor de prins. De predikant had het over een muur van gebed... voor de koninklijke familie om hun troost te bieden. De hervormde gemeente in Delft had een speciale band... met prins Frizo en Prinses Mabel, omdat ze in de Oude Kerk zijn getrouwd. De Oranje zelf waren gistermiddag bij een kerkdienst in Leg. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan prins Frizo. De politie zoekt vandaag opnieuw naar de man die woensdag op het IJsselmeer wordt vermist. Hij verdween samen met zijn collega. Ze wilden vanuit Harlingen via Amsterdam naar Zevenbergen varen. Een kleine duw- en sleepboot kwam op het IJsselmeer in de problemen. Donderdag vond een politiehelikopter het lichaam van één van de twee bemanningsleden... een 48-jarige man van Tessel, in het water... Naast de ander, een 47-jarige man uit Zevenbergen wordt sindsdien elke dag gezocht... met een vaartuige van de waterpolitie en de kustwacht. En ook wordt sonarapparatuur gebruikt om het lichaam van de man op te sporen. Een man uit Nepal is officieel uitgeroepen tot de kleinste man ter wereld. Het is Chandra Bahadur Dangi, 72 is hij... en hij heeft het kennisboek World Records bekendgemaakt. Hij is 54,6 centimeter lang. En het record stond tot nu toe op naam van een Filipijn... maar die is zo'n 5 centimeter langer. Onderzoekers kwamen Dangi enige tijd geleden tegen... in een afgelegen vallei in Nepal. Zo'n 350 kilometer van de hoofdstad Kathmandu. Hij werkt daar als wever. In de Eredivisie spelen Excelsior en Ajax tegen elkaar. Op Woudenstein zit Frank Wielaert. Heeft de Excelsior moed geput uit de gemiste penalty... Ja, dat is wat lastig. om Iets wat niet goed gaat om daar uh, moed uit te putten. Maar uh, Excelsior is zeker nog niet uh, verslagen met uh, die 1-0 achterstand op dit moment tegen Ajax. De Amsterdammers zijn dominant. Nu de kans voor Janga. Oh, die gaat uh, over de handen van Vermeer heen. En Vermeer krijgt daarvoor de gele kaart. Want De bal was ver weg. Dat betekent dat er een tweede penalty aan gaat komen voor Excelsior. Janga was er ineens helemaal door in het midden. En uh, Vermeer kwam uit zijn goal en ging voor de bal... ...ongetwijfeld om die er uit te halen. Nee, hij ging met zijn been richting de bal en uh, uiteindelijk raakt hij daarmee ook Janga. Uh, Al is het maar licht, dat uh, is een penalty waard en Vermeer mag blijven staan op doel... ...omdat hij een gele kaart krijgt van scheidsrechter Van Boekel. Nou, Excelsior dus niet voor niets de moed uh, niet opgegeven. Ook zeker, oh, het is ge geen penalty, het is een zwalbe. Het is uh, totaal omgekeerd uh, juist van uh, wat ik dacht op het moment dat iedereen... Uh, uh, klaar ging zitten ze wat voor, uh, voor de penalty. Blijkt de, de vrije trap gegeven aan Vermeer. Dus de swalbe voor Janga. Even voor de duidelijkheid. Geen penalty voor Excelsior. Geen tweede penalty voor Excelsior in ieder geval. De eerste penalty voor Excelsior werd gemist door de Graaf. En daardoor staat Ajax na ruim een half uur voetballen. Vijf minuten voor de pauze staat Ajax met 1-0 voor. Door de goal van Usbilis. En hij maakte die goal al na 22 minuten. Na wat koers in het verre oorden, Oman en Qatar onder meer, rijden de wielrenners nu dicht bij huis. Gisteren al omlopend nieuwsblad en vandaag Kuurne, Brussel, Kuurne. Gio Lippens, wat is het de afgelopen uur gebeurd in de koers? Uh, ja, heel veel en ook weer heel weinig. Een uh, val nog voor de officiële stad van de Belg. Jens de Buschere uit de Lottoploeg. Hij reed uh, tegen een bloembak aan in Kuurne. Ja, dat kun je maar beter niet doen. En toen waren ze nog niet eens officieel vertrokken. Achter de ze toen aan. Uh, daarna een demarrage van Thomas Veitkou. Samen met Sylvain Chavanel, de Franse kampioen. Heel even weg geweest. Maar uiteindelijk heeft het peloton meteen gereageerd. Want het peloton wil de mannen voorlopig niet laten rijden. Het tempo ligt heel hoog. Ze kunnen alleen gestopt worden door een uh, gesloten overweg. Waar ze zojuist uh, voor zijn. Hebben. Maar nu zijn ze weer ongroep bezig met hun uh, wedstrijd. 196 man zijn van start gegaan voor een wedstrijd over 195 kilometer. Straks een paar plaatselijke omlopen in Kuurne En acht hellingen, dat wel. Maar iedereen verwacht toch dat er een sprintersbal hier gaat plaatsvinden. Want wat denk je? Mark Cavendish aan de start. Tom Bonen. We hebben André Greipel. We hebben Mark Renshaw, Tyler Farah. Nou, we kunnen zo verder doorgaan. Alleen maar goede sprinters hier aan de start. Zodat die ploegen allemaal één belang hebben. En dat is het peloton zoveel mogelijk bij elkaar houden. En het hier op een echte hele mooie massasprint laten uitdraaien. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, Dennis Mooi. Goedemiddag. Er staat één file. En die staat bij Utrecht op de A2 in de richting van Den Bosch. Dat komt door werkzaamheden. Tussen Breukelen en Maarse. twee kilometer. Dankjewel, Dennis. Hoofdpunten van het nieuws. Syriërs gaan naar de stembus voor een referendum over een grondwetswijziging. De oppositie spreekt van een fars. Senegalezen kiezen een nieuwe president. President Waad hoopt op een derde termijn. En Iran weigert olielevering aan Griekenland. Een reden heeft Iran nog niet bekendgemaakt. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij De persconferentie aan de hij hier over de sterren. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. De gast Peter Bos, trainer van Heracles. Verder vliegende kiep, Jules van der Wart, op pad in Rotterdam. En we luisteren het antwoordapparaat even af met uw klachten en vragen over de media via 035-677-6001. Deze week klachten over de ontvangst van Radio 1. Jan Westerhof, grote man van de publieke radiozenders, reageert. Verder Eddie en Evert met hun blik op de afgelopen sportweek. En als u vragen hebt aan Peter Bos, als u wat aan hem kwijt wil, www.depestribune.nl. Peter Bos, trainer, hier raakles Salmelo. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, VVV Heracles, gisteravond. Uh, ja, dik verloren. Hè? Slecht moment om hier te komen. Ja. ja, dat dacht ik. Nou, ik dacht even, zou die wel komen? Want hij was zo boos, Peter Bos. Gisteravond zag ik in Studio Sport die tweede goal die VVV maakte. Waarvan je dacht buitenspel? Nou, dat dacht ik niet alleen. Dat dacht de grensrechter. Ja. En een heleboel mensen hebben gedacht dat dat ging om het moment waarop die jongen de, die nou voor die bal erin schoot. Maar daar ging het helemaal niet om. Het ging om het moment daarvoor. Hij, die stelde nou voor, die kwam ja. teruglopen uit buitenspelpositie. Net iets over de middenlijn. En de grensrechter vlachte daarvoor. En die stond een meter of anderhalf voor mijn neus. En ja. riep ook in zijn headset tegen de scheidsrechter dat het buitenspel was. Ja. Maar de scheidsrechter die wilde eigenlijk eerst kijken of er voordeel gegeven kon worden. En dat werd het duidelijk niet, want die bal kwam niet bij ons, maar bij VVV terecht. Ja. En uit de daaruit volgende aanval viel uiteindelijk die goal. Dus ja. daar was ik inderdaad uh, Heel boos. nogal boos over. Ja. Ja. Ik vroeg me wel af, ja. dat is niet goed voor je gezondheid... Zo boos worden, zo ontzettend boos. En dat heb je natuurlijk voortdurend, al die emoties in een wedstrijd. En elke, elke week weer. Nou, maar als je kijkt naar mijn gezondheid, kun je het maar beter kwijt zijn, denk ik dan, dan dat ik ermee blijf zitten. Ja, je, nee, dus maar in die, die zin. Want wat, dan, dan, dan, dan stijg je bijna uit jezelf. Hè? Je... Ja. Maar ik ben eigenlijk niet zo vaak boos hoor. Ik was als speler, was ik wel vaak boos. Ja, dan, uh, ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik. Uh dat ik me drukker maakte dan als trainer. Als trainer hmm. ben ik toch meer analytisch bezig... en probeer ik vooral te kijken waar ik mijn ploeg kan helpen. Ja. En dan heeft het geen zin als ik de hele tijd boos word. Uh, maar nu was er een situatie dat wij... Uh, ik vond nog niet eens slecht aan de wedstrijd begonnen... de eerste minuten. Uh, zelf heel dom en echt wij zelf de, de eerste goal weggaven. En de tweede goal waar de scheidsrechter dan in een fout gaat. Hmm. Ja, dan... Uh, ja, maar vervolgens zegt uh, Kevin Blom was het, hè, de scheidsrechter meen ik. Uh, ja. Die stuurt je naar de tribune... Dan moet je dat ook nog over je heen laten komen, als het <laughs> ware. Je, je bent een volwassen mens. Je, je, je, je hebt iets te vertellen bij een club en dan word je zo weggewezen. Wat doet dat met een mens? Nou ja, dat, je staat voor een voldoende feit. De scheidsrechter bepaalt dat. Ja. En uh, daar, daar kun je verder niks meer tegen doen. Dus, dus dan is eigenlijk ook vanaf dat moment die boosheid is ook weg. Is dat over. zo? Ja? ja, dat is wel. Kijk, je bent het er niet mee eens en je bent, bent daar teleurgesteld over. Maar vervolgens moet je toch weg. Ja. En, uh, ja, Dan kan ik hoog en laag springen, maar daar kom ik nou, niet meer op terug. Blijft dat nou iets wat je, wat je dan ook nog een tijdje met je meedraagt... ten opzichte van de scheidsrechter denk je, oh, daar is die man weer die mij... Uh, <laughs> hè? Hoe, hoe lang blijft dat hangen? Uh, nou, dat blijft bij mij normaal niet zo heel lang hangen. Het is nu alleen ik, het is nu de tweede keer dat ik, uh, dat ik word weggestuurd sinds ik trainer ben. En het is de tweede keer door dezezelfde man. Dus in die zin oh. <laughs> is het zo ja. dat, het, dat dat dan wel weer even wat, uh, wat terugkomt. Maar... Uh, nou, over het algemeen in het, zo zag ik ook in het leven hoor. Blijf ik niet zo Je lang. Geef met... hem wel een hand weer. Oh, als ik hem ja, zie, dan geef ik hem zeker wel een hand. Ja. Maar dan zal ik hem ook wel even vragen waarom. Ja, toch nog, ja, ja. Nou ja. Het is onherroepelijk, het gebeurt. En, ja, uh, daarom. Ja, daarom. Laten we even kijken naar je eigen carrière als speler. Want die begon in de jaren 80 hè, bij Vitesse. Ja, daarvoor natuurlijk bij AGO, VV, Apeldoorn. Maar dat waren amateurs. Kampioen in 88 met RKC, het Franse Toulon. En in de jaren 90, begin jaren 90, bij Feyenoord. Waar je, denk ik, uh, grootste succes hebt uh, beleefd. Zullen we even de actuele situatie op Aristijn meenemen? Graag. Frank Wiedaert. Ja, in de blessure, tijd vlak voor rust komt Ajax op 2-0. Hoekschop van Eriksen op het hoofd van de Jong. Geen enkel probleem. De ruiter verwacht lijkt wel die bal eigenlijk. niet. staat op zijn doellijn, springt wel, maar vergeet zijn armen de lucht in te doen. Heeft ook eigenlijk geen zin, want die bal is op dat moment dat hij daarvoor de kans krijgt al achter hem. 2-0 voor Ajax vlak voor de rust tegen Excelsior. Dat in de eerste helft al een penalty heeft gemist. En dus nu wel verslagen lijkt, hoewel... 2-0 op eigen veld. Je hebt niks te verliezen tegen Ajax als excelsior zijnde. En uh, feit is in ieder geval dat met 2-0 de rust wordt bereikt. Want de rust, daar wordt nu voor gefloten door scheidsrechter van Boekel. Goed, ik was gebleven bij. Uh, Dit is uw leven van Peter Bos. Uh, een mooie mooie jaren natuurlijk bij Feyenoord. Begin jaren 90. Een 93 landskampioen. Drie keer de beker trouwens ook. En de laatste keer was in 1995. Peter, toen jullie in de halve finale het onverslaanbare Ajax uh, te kijk zetten. Dat ging zo. De bedoeling is, Obiku. Bickel, nu doet hij het, Rijker achterop en Feyenoord staat op 2-1 en de wedstrijd is dus afgelopen. Daar gaat het shirtje weer, Michael Bico, lang niet gebruikt, nu gebruikt en ineens is het raak en de bekerwedstrijd is over en Ajax ligt eruit. Weet je nog wie de paas gaf? Ja, dat, <laughs> dat weet ik nog heel goed, ja. Ja, dat was jij zelf, hè? Ja, nou, een paas, het was uh, een vrij hoge bal die ik naar voren speelde, ja. Maar, ja. Dus dat was wel mijn bal, ja. ja, ja. Uh, kom je, kom je zo'n man nog wel eens tegen, Mike Ubico? Bijvoorbeeld, uh, iemand uit, uit die tijd? Mike zelf ook. Uh, want die woont nog steeds in die omgeving. In Roon woont hij. En heel af en toe kwamen we elkaar nog wel ja. tegen. Maar ik kom zeker meer jongens uh, uit die tijd uh, uh, tegen, ja. John de Wolf, Gaston uh, dat soort types. Ja, dat, wa dat, dat waren de mannen om je heen, natuurlijk. Ja, maar ik, ik ga nog steeds heel veel met Ruud Heus om. Oh, ja. uh, Robbie uh, dat waren. Ik lag altijd bij op, op de kamer. Zes jaar lang, dus dat waren mijn maatjes zeg maar in die tijd uh, met name ook. Maar goed, Regie Blinker, die tegenwoordig uh, niet alleen zo'n blad... maar ook een televisieprogramma uh, ja, ja. heeft. En, uh, en dat soort jongens kom ik ja. regelmatig tegen. En Wille van Hanigum ik... natuurlijk, de coach, hè, in die jaren. Die was uh, ja. in uh, een tijd van die zes jaar, is hij drie jaar uh, de trainer geweest. Ja. Ja. Uh, kun je hem typeren als coach? Kun je daar een kwalificatie aan ophangen? <laughs> Jij bent de coach uit Zeist, zal ik nou zeggen. Uh, een man die uh, opgeleid is, zoals coaches worden opgeleid. Hij he. krijgt heel veel uh, bagage mee. Willem is natuurlijk toch een gevoelsmens. Hij heeft wel die cursus gedaan, versneld. Maar... Geef hem eens een kwalificatie. Is het een coach? Um, het is zeker geen trainer. Het is, uh, het is wel een coach. Um, maar goed, als je hem zou moeten typeren... Kijk, in die tijd, en ik kan natuurlijk alleen maar over die drie jaar... dat hij mijn trainer is geweest, uh, kan ik vertellen... Was, was hij eigenlijk heel veel op de achtergrond uh, actief. Omdat Geert Meijer, die daarbij was, eigenlijk alles, uh, alles deed. Hij deed het veldwerk, bereidde de trainingen voor, gaf de trainingen. Deed uh, de wedstrijdbespreking, Geert Meijer. Nabespreking uh, nabesprekingen hebben we nooit gehad. Dus in die zin was Geert Meijer eigenlijk nadrukkelijker met dat elftal bezig. En, en, en Willem van Hanegem was juist degene die individueel met spelers sprak. Die daartussen wandelde, die natuurlijk uh, de eindverantwoordelijkheid had. Maar uh, het was met name Geert die, die de grote lijnen ja. deed. Heb jij uh, voordeel uh, nu als coach, als trainer van Herakles er iets aan... dat je dat soort mannen hebt meegemaakt... en dat je uh, misschien wel van ze geleerd hebt in wat ze deden destijds... en hoe ze het deden? Nee, maar natuurlijk, natuurlijk pak ik daar dingen van mee. Maar ook zaken die ik zeker zelf niet zo zou doen. Hm? En, uh, wat dat zou, zou je, je niet uit. zo doen? Dat is altijd leuk om te horen. <laughs> ja. Wat zou je per se niet overnemen? Nou, kijk, ik ben niet iemand die in de media spelers bijvoorbeeld uh, publiekelijk afbrandt. Uh, ik kan best hard zijn in mijn oordeel. Maar dat zal ik altijd met zo'n speler uh, één op één doen. Uh, tenzij je daar weer een andere bedoeling natuurlijk bij hebt. Hè. Het kan wel eens dat je zegt van, en nu is de maat vol. Ik heb nu alles geprobeerd, nu probeer ik het op deze manier nog een Ja, dat, dat is in het geval dat je hem scherp wilt krijgen of misschien wel kwijt wilt? Nou, nee. Nou, kwijt... kwijt wil niet, want dan gaat de prijs omlaag natuurlijk. <laughs> als de trainer <laughs> dit soort dingen gaat zeggen. Ja, nee, maar... Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik meestal puur vanuit mijn gevoel uh, probeer te handelen... dan wat ik denk dat op dat moment het beste is. Dat is denk ik wat ook een trainer goed of een trainer minder goed maakt. Ja. We vragen uh, Peter, onze gasten, naar hun sportmoment. In dit geval uh, van de week. Waar kom jij op uit? Nou, ik, ik, daar hebben ze inderdaad over gebeld. En het eerste wat in mij opkwam, maar ik, ik, ik wist niet of dat echt wel een sportmoment was, is natuurlijk alles wat er rondom Friso is gebeurd. Nee, dat is geen sport. En, nee. uh, maar dat was wel het eerste wat, ja. ik, uh, wat ik noemde. Wat Waarom met... zou je dat willen noemen? Nou, omdat het met skiën is gebeurd, dus dat is natuurlijk wel een sport. En er is nu een heleboel uh, publiciteit en aandacht die eraan wordt gegeven, omdat hij prins is. Maar ik kijk veel meer dat hij ook vader is van twee dochters. En, en hij is de zoon van iemand. En uh, nou goed, ik ben ook iemands zoon en ik heb zelf wel kinderen. En uh, ja, dit, dit is toch zo verschrikkelijk als je dit overkomt. Ja. En daarna kan ik me druk maken over, over een buitenspelsituatie die niet gegeven wordt. En, en zo kun je alles toch wel relativeren dan. En ja, daar, daar valt, vind ik, vrijwel alles bij in het niet. Ja, dat is absoluut waar. Als ik je toch dwing een sportmoment <lacht> te kiezen. Het andere moment waar ik dat dus dan ook aan dacht was uh, het moment waarop McLaren. Uh, richting kleedkamer ging lopen om te kijken van wat daar nou daadwerkelijk gebeurd was. McLaren, en, de coach van de fc Twente? De coach van Twente, nadat er een tackle was uh, op, uh, op zijn speler, uh, op Leroy Ver. ging hij die, ging die meteen de kattekom in om op de camera of op de, uh, de monitor te kijken wat er nou echt gebeurd was. Was dat de wedstrijd tegen Vitesse? Tegen Vitesse, ja. ja. En. Uh, ja, dat, dat brengt eens te meer nog maar eens uh, naar voren, dat, dat, dat hulpmiddelen, dat die toch gewend zijn. Luister even naar wat er gebeurde. Ik weet niet of dat mag of niet, maar het feit is wel dat hij naar binnen ging om, uh, om die uh, overtreding terug te kijken op televisie. En daarna ook zijn excuus aanbood dat het eigenlijk niks aan de hand was. Het is wel iets uh, apatje. Maar goed, hij komt ook altijd al later, uh, ik denk hij is wat vergeten of zo. Misschien moet hij naar het toilet, dat kan, maar... Ja, dat je, dat je naar binnen gaat om, om de beelden terug te zien. Dat, uh, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus uh, de coach van Vitesse, John van der Brom, die praat dus over McLaren die beelden gaat terugkijken. Wat dacht jij uh, uh, toen je hoorde dat dit kon gebeuren? Nou, ik had ook geen idee waarom hij naar binnen liep. Nee. En het, kijk, normaal gesproken zou je zeggen van is een bal wel of niet over de lijn, was het wel of niet buitenspel, is het wel of niet een penalty, is het wel of niet een rode kaart. En dit ging om een overtreding. En, uh, maar goed, je hebt, je hebt soms als coach ook wel eens behoefte. Want je, want je reageert heel primair. Maar soms is het wel eens goed om, om wat langer na te denken. Ja. En, en als beelden je daarbij kunnen helpen, is het natuurlijk fijn. En ja, dus dat, te, daar zou je wel voor zijn om het zelf ook te kunnen doen. Oh, dat zou wel heel ja. fijn zijn. Want ja. dan weet je ook <laughs> of het terecht is dat je zo reageert of niet. Ja, zeker. Maar ja. Ja, het blijft onherroepelijk gebeurd. Hè? Dat is dan wel weer lastig. Ik bedoel, Het is wel mooi om beelden terug te zien, maar dan zou er ook iets mee moeten kunnen. Nou, maar dit is natuurlijk waarom ik het ook genomen heb. Omdat ik het gewoon belachelijk vind dat, dat in het voetbal, in het moderne voetbal waar ondertussen zoveel geld in omgaat en waar de belangen zo verschrikkelijk groot zijn... en de technologie voorhanden is, dat we daar nog steeds geen gebruik van maken. Ik vind dat echt onvoorstelbaar. Legt dat ook een, een druk, die grote financiële belangen op de coach in dit geval, bij, bij Heracles? Nee, dat denk ik totaal niet aan. Nee? Nee, ik ben alleen bezig met de ontwikkeling van mijn ploeg, de ontwikkeling van mijn spelers. Ik probeer ze daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, op wedstrijden. En ik denk niet wat de consequenties zijn op het moment dat wij nu straks de finale van de beker zouden halen of niet, daar nee, nee. denk, denk ik niet bijna. Nou ja, omdat je als je een beetje stijgt in dat linkerrijtje uh, in dit geval, dan uh, kom je misschien nog uh, bij de play-offs voor Europees voetbal uit. Ik bedoel, er, er staat wel ergens een geldmachine, uh, maar je moet er wel bij kunnen komen. Ja, maar dat snap ik allemaal wel. Dat daar natuurlijk. Ja, een ja maar dat zou een deel van je geen emoties kunnen verklaren. Ook. Ja, nee, absoluut nee. niet. Omdat ik gewoon, gewoon heel goed weet dat mijn ploeg niet beter gaat voetballen als ik hier aan denk. En, en, en ook uh, ik heb vaak meegemaakt dat, dat, dat er extra premies beloofd werden. Ik heb nog nooit gezien dat spelers daar beter door gingen voetballen nee. of harder door gingen lopen. Nee. Maar, nou, uh, Peter, we praten straks uh, uh, graag door. Uh, over je werk, over het voetbal. Uh, en we gaan nu uh, weer eens even verder uh, kijken... want we gaan ook de sportweek nog onder de loep nemen... met twee oude bekenden van je, Eddie Poelman, even ten Napel. Okay. Ik zie je lachen. Ja, nee, die kom je vaak tegen. Die kom je nog, nog, steeds, wat, nog steeds? Nog steeds, steeds hè? Ja, ja. ja, die mannen die gaan gewoon door, hoor. Dat <laughs> is ook fijn, hoor. Trouwens. En terecht. Ja. Heel terecht, fijn voor radio en televisie. Maar goed, eerst even terug naar onze vliegende kiep... onze verslaggever Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ik ben nog steeds bij Excelsior en ik sta in de catacombe te kijken naar de herhalingsbeelden van, uh, van de tweede strafschop. Uh, Simon, uh, ja, we hebben net gekeken. Uh, Excelsior uh, had een tweede strafschop kunnen krijgen. Ja, uh, ik, ik dacht in eerste instantie, nu ik het zie, denk ik dat het gewoon uh, een penalty is. Kijk, uh, dat hij overdreven valt, ja, dat, dat geloof ik ook wel. Maar die keeper, die, uh, die raakt hem aan. En uh, dat is eigenlijk het criterium. Al nee, toen we is dus kans, dan moet je een penalty krijgen en die keeper moet eruit. En we krijgen dus geen penalty en die keeper blijft staan. Ja, jullie krijgen in de eerste helft wel een penalty, uh, die werd ook niet benut door r de Graaf. Uh, Simon, we het eerste gedeelte van het programma over uh, algemeen directeur bij Excelsior uh, bezig aan uh, je laatste jaar. Maar je gaat nog twee dagen door om verder te kijken. Ik zie foto's verder in de komen van Robin van Persie. Een belangrijke jongen. Ik zat me te bedenken, er wordt nu gezegd, van ja, gaat hij weg? Gaat hij naar een andere club? Hopen jullie daarop eigenlijk? Want kunnen jullie dan nog extra vangen voor hem? Ja goed, kijk, Robin is ambassadeur van die club. Die ken ik al vanaf zijn achtste jaar, dus daar heb ik veel contact mee. En uh, ik denk niet dat hij weg gaat bij Arsenal. Nee? Zo goed ken je hem? Ja goed, ja, hij is toch wel prima naar zijn zin daar. En uh, zijn familie ook. Maar ja uh, goed... Misschien spelen andere dingen wel een rol. Geld zal het niet zijn, denk ik. Dus... Maar zover ik het in gehad, denk ik niet dat hij bij Arsenal weg zal gaan. Hij is heel plicht trouw, maar ja, hij zou ook nog een keer weer eh, wat willen winnen. Ja, nou ja goed, dat zou een overweging kunnen zijn. Maar goed, eh, als je in een omgeving zit waar je je prettig voelt... en eh, je gezin ook, ja, dat is ook een overweging. Dus eh, ik weet niet wat, we hebben het zwaarst weegt op dat moment. Stel hij wordt verkocht en eh, ze betalen 25 miljoen voor hem. Wat houdt Excelsior dan er aan over? Ja, dat is niet zo veel, want hij is natuurlijk al heel vroeg naar Feyenoord gegaan op zijn twaalfde. Dus uh, daar worden we in ieder geval niet rijk van. Nee, dus dat, die meevaller heb je ook niet. Uh, Elham Doui, uh, zit daar nog wat in? Want jullie hebben best wat namen gehad hier. Ja, goed, Elham Doui was natuurlijk wel zo. Dus uh, daar hebben we stevig van gebaald tot dat niet doorging in januari. Want uh, dan, uh, dan praat je over een substantieel bedrag. Die heeft natuurlijk hier uh, bijna heel zijn uh, jeugd gespeeld. Dus dat is een ander verhaal. Dan praat je over tonnen of misschien zelfs meer. Nee, ja, prijken van Tonnen, ja. Maar goed, dat is voor Excelsior wel geld. Als dat het laatste moment niet doorgaat door, de, de, door iets waar je zegt, ja, moet dat nou zo? Dan uh, kan je begrijpen dat wij dat vervelend vinden. Um, zijn er wel meevallers nog voor deze club? Want, het, uh, ja, jullie er onderaan, uh, nu tegen Ajax, je krijgt uh, twee straf, of één straf op krijg je, die wordt niet benut. Vlak voor uh, rust uh, wordt het 2-0. Het, het zit ook een beetje tegen. Ja, dat zit een beetje tegen. Kijk, vorige week uh, moeten we een uh, penalty krijgen. De laatste seconden bij Adenaar, die krijg je ook niet. En, en nu uh, zie je, ja, je moet die penalty natuurlijk wel erin schieten. Hoor. Dat vind ik uh, sowieso, dat is ook ongelooflijk lomp om dat niet te doen. Maar uh, die tweede, dat, ja, dat, dat blijft weer een discussie. En ik denk als het uh, in de situatie was geweest bij, uh, dat onze keeper het had gedaan. Het, dan had uh, het hele weekend de pesten weer overeengevallen, denk ik. Maar nu, nu zal er niks van over maar ja, dat, dat zit dan tegen als hij onderaan staat. Ja, en dat is eigenlijk uh, wat de grote clubs altijd mee hebben. Daar moeten jullie tegen vechten. Uh, zijn er andere dingen waar jij tegen moet vechten? Want uh, een paar jaar geleden was jij ook wel tegen uh, de promotie degradatieregeling met de topklasse en dat soort <lacht> dingen. Zijn er nog zaken die spelen waar jij je toch wel een beetje aan ergert? Nou ja, als je wat ouder wordt ga je niet zo gaan met ergeren. Dat is het voordeel van ouder worden. Maar uh, in die topklasse ja, dat, dat moet gewoon een keer een, een eigen worden. Het is dus of verplichte promotie of je moet er maar mee stoppen. Uh, niet met de topklasse, maar met die regeling. Want... Het kan niet zo zijn dat betaald voetbal al drie, vier jaar lang in onzeker blijft, komt er nou een keer een promotieplicht. Als je het één wil, moet je het ander ook willen. Dus uh, zolang dat niet zo is. En ik vind dat moet nu een eind aan komen, want dan, uh, dan moet je ook maar zeggen, nou dan maar niet meer degraderen uit de eerste divisie. Want tot nu toe uh, zitten elke club ze drie jaar lang in de zee, dan ga ik eruit ja dan. Niet. Dus dat kan ook niet. Even een laatste vraag Je zei, van uh, nou, dit jaar stop ik, maar ik ga nog twee dagen door. Wat ga je die andere dagen doen? Ja, ik zit ook in de gemeenteraad en uh, misschien komt er nog iets leuks voorbij, dus uh, we gaan het wel zien. Je gaat echt niet stilzitten? Nee, dat ga ik niet doen, nee. Wat ze zeggen bij Max telkens, van uh, mensen actief blijven, maar daar ben jij een groot voorbeeld van dingen. <laughs> ja, het heeft wel met je gezondheid te maken natuurlijk. Dus uh, als je gezond blijft, ja, dan uh, blijf ik gewoon actief. Ga ik niet uh, achter de gerarium zitten, dat ga ik niet doen. Die spelers weer het geld oplopen. Succes. Dankjewel. Simon Kelder, ja, een leven lang verslaafd natuurlijk aan, uh, aan voetbal. Betaald, maar ook uh, bij de amateurs. Peter, Peter Bos, de trainer van Herakles, te gast. Uh, bijna twintig jaar actief geweest als uh, voetballer. Uh, en je was, uh, meen ik, ook nog technisch directeur bij Feyenoord 2006. 2009 zo ja. ongeveer. Ja. Uh, hoe word je technisch directeur? Want je bent wel eigenlijk coach, opgeleid als coach, trainer. Ja, nee, dat is ook zo. En, en voor technisch directeur is geen opleiding, nee. dat is duidelijk. Dus dat moet je toch in de praktijk leren. Ik, toen ik stopte met voetballen, ben ik vrij snel bij AGOVV aan de slag gegaan. Die mensen wilden naar het betaalde voetbal toe. Je ging terug naar je roots in en, feite. Toen. Ja, eigenlijk ja. wel. Ik kom uit Apeldoorn, daar ben ik ja. weer lekker gaan wonen. En, toen vroeg ze of ik daar trainer wilde worden, daar heb ik even over nagedacht. En toen had ik zoiets van, nou, ik vind eigenlijk de uitdaging om AGOVV terug te brengen... naar het betaalde voetbal veel groter dan alleen maar trainer van zo'n elftal worden. Dus toen ben ik dat beide gaan doen. Dus ik ben eigenlijk een technisch directeur van AGOV geworden. En ook trainer van AGOV. Ja, maar en, dat wil moet je dan zelf uitvinden, neem ik aan. Ja, maar dat gaat vrij snel hoor. Ja, Omdat, ja je moet snel leren in de voetballerij. En natuurlijk is AGV een totaal ander niveau dan als je bij Feyenoord terechtkomt. Ja, want dan goed. gaat het over de aankoop, de verkoop van spelers. Ja. Maar goed, als je bij een kleine club als Heracles... Want voordat ik bij, uh, bij Feyenoord technisch directeur werd, was ik eerst trainer twee jaar bij Heracles. En daar was op dat moment ook geen technisch directeur. En dan moet je samen met de voorzitter toch ook gaan kijken... van welke spelers hebben we? Is er een scout in? Die was het toen niet echt. En dan moet je dus ook uh, meepraten en beslissen over spelers die je haalt of niet haalt. Ja, en over geld. Natuurlijk over heel veel geld. He. Dat gaat en, geld. en hoe groter de club, hoe groter de, de bedragen. Ja. Denk je nooit waar zijn we mee bezig? Wat is dit voor gekkenhuis? Nee, want het is gewoon marktmechanisme. Op ja? dit moment zie je dat de bedragen weer wat aan het teruggaan. He. Het gaat met de economie slechter. Uh, sponsoren hebben het moeilijk. Gaan dus minder geld in het voetbal ook uitgeven. Ja, dan zie je ook dat, uh, dat die transfersommen, dat dat toch eventjes nu aan het teruglopen is. Ja, nou, ik heb Dennis Bergkamp geloof ik ooit wel eens in Voetbal in International horen zeggen... ik verdien in een week meer dan mijn broer in een heel jaar. Dus de verhoudingen liggen vrij uh, scheef. Ja, ja. Nee, maar en, en natuurlijk is dat ook heel apart. En als je er op die manier naar kijkt, is dat ook heel raar. Maar naar Dennis kwamen iedere week 60.000 mensen kijken... Ja. en naar zijn broer waarschijnlijk niemand. Nee, dat is waar, en, maar ja. En, en Broer maakte iets wat bleef, en Dennis... <laughs> nou, maar Dennis ook wel, hoor. Je hebt ja, doelpunten gemaakt nou, ja, die je op het, het netvlies gegift. Oh, ja, zeker. <laughs> op het EK, laten we het nooit vergeten. Ja. Maar uh, nu we het over Feyenoord hebben, hè, je ziet uh, het, het nieuwe Feyenoord... onder leiding van Ronald Koeman. Is dat iets wat je dan ook volgt, omdat je daar ook een deel... van je uh, verleden hebt liggen, in de Kuip? Ja, maar het is mijn clubje. En uh, ik hou nog steeds zielsveel van die club. En, en daarom volg je het voor mij, voordat ik daar ja. zo als technisch directeur aan de slag ging. Maar ook daarna. En het is natuurlijk, uh, je kent nog steeds een heleboel mensen daar. En je bent heel erg blij dat het op dit moment gewoon weer goed gaat. Ja, en, en kun je dan ook analyseren waardoor het goed gaat nu bij Feyenoord? Is dat aan te wijzen? Nou, dat is dat, is dat men op een gegeven moment heel bewust... en dat hebben ze heel goed gedaan, vind ik... Uh, voor de jeugd gekozen hebben. En gezegd van, jongens, tot hier en niet verder... Uh, die jeugdopleiding staat goed. Daar lopen grote talenten. Ze moeten nu de tijd en de kans krijgen... eerst de kans en daarna de tijd krijgen... om, ja. uh, om in die Kuip te spelen. En, uh, het, het, het, het moeilijke was natuurlijk... dat dat gelijk met zoveel spelers tegelijk moest. Hè? Als, als jij nou twee of drie jeugdspelers inpast is dat voor die jongens een stuk makkelijker dan als het er zeven of acht zijn. Maar het is genieten als ik nu iedere week zit te kijken... en ik tel dan altijd eventjes welke jongens op Varkenoord gelopen hebben. En dat zijn er iedere week inderdaad zeven of acht. Ja. Is Los nog van de jongens die op de bank zitten. Ja, dat is toch geweldig. En dan moet je de mazzel hebben dat je dus iemand als Guidetti op, op, op weet te duikelen. Ja, nou goed, dat, dat zijn soms dan puzzelstukjes. Daar heb je soms ook wel eens wat geluk bij nodig, ja, dat is ja. waar. Maar het, het, ik, ik geniet natuurlijk van Guidetti, maar met name van die jongens, die, die apen die... Uh, die in de D'tjes en de C'tjes nog op nodig hebben. Ja, ja. maar, maar het grappige is, Peter, of het, grappige, het, het treurige eigenlijk... is dat een, iemand als Mario Been mislukt dan. Hè? Een jongen van de club, uh, daar opgegroeid... Uh, als, een, als een held, als trainer binnengehaald. En uiteindelijk uh, zit hij nu uh, ergens in België. En zijn opvolger uh, gaat oogsten, min of meer. Jawel, maar wat ik net al zei, spelers hebben tijd nodig om te rijpen. En, en, en op deze leeftijd kan één of twee jaar ervaring een enorm verschil maken. Ja. En deze jongens, hoe je het ook bent of keert... hebben ondertussen toch een, een, een 60, 70, 80 wedstrijden eredivisie in de benen. Kun je aangeven wat jou aantrekt in Almelo, in, in Heracles? Waarom je daar graag wil zijn of wat daar graag wilt werken? Om, ik werk daar gewoon met heel veel plezier. En ik werk daar met plezier omdat uh, de mensen die bij de club werkzaam zijn... mensen zijn waar ik goed mee kan samenwerken. Het zijn goede mensen die niveau hebben. Ik vind dat wij een hele goede spelersgroep hebben. Die een, ja, een voetbal kunnen spelen waar ik uh, graag naar kijk. Ik kijk liever naar spelers die van achteruit proberen op te bouwen. Om het even simpel te zeggen. Dan spelers die van achteruit alleen maar de bal naar voren schieten. Daar zit ik, daar zit ik met meer plezier naar te kijken. En, uh, en dat alles bij elkaar. We hebben niet veel geld bij de club. We hebben een klein budget. Waar moet je dan aan denken? We zitten rond de 8 miljoen aan, aan begroting. Maar dat is dus de totale begroting voor de totale club. En een gedeelte daarvan is dan wat je aan spelerssalarissen kan betalen. En, en als je dan de feyenoord neemt, hè, gewoon in jouw tijd, als je... dan zat je zo rond de 45 miljoen ja. euro. Want we hoorden vanmiddag Simon Kelder, de directeur van Excelsior, zeggen 3 miljoen, hè, dat is het wel zo ongeveer. De Cerakles ja. 8 miljoen en dan zit je in de top op. En, en die top in Nederland haalt het dus weer niet bij de top elders in Europa. Nee, maar dit is dus, ja, wat je in Nederland ziet, zie je natuurlijk in Europa ook weer vergroot. Ja. Hè, als je dat met Real Madrid gaat vergelijken, die, die zitten toch ook op de 360 miljoen. Ja. Heb je ambities met Heracles? Ja, dat natuurlijk uh, zo hoog mogelijk eindigen. Maar heb je, heb je een, een concreet doel? Ja, kijk, ons concrete doel is om ieder jaar het elftal beter te maken. En uh, dat doen we door spelers individueel beter te maken. Door daar waar mogelijk de posities die we minder goed bezet vinden... om daar zo betere spelers voor te halen. Mm. En zo ieder jaar stap voor stap uh, omhoog te gaan. En uiteindelijk... Ja, het zal natuurlijk ergens een keer eindigen. <laughs> er zit een limiet aan, maar tot op dit moment lukt het ze nu al, al zeven jaar in de Eredivisie toch aardig. Ja, in ieder geval uh, te blijven, dat, dat is mooi, en dan liefst nog naar die linkerij. Maar is Europa een, een doel op zich, of is dat een toevalligheid die voorbij kan komen? Nou, als je eerlijk bent, dan zal dat op dit moment... voor Heracles wel een toevalligheid kunnen zijn. Maar aan de andere kant, uh, ja, we zitten er al twee jaar heel dichtbij. Ja. Dus waarom zou het een keer niet kunnen? We zitten nu halve finale beker, uh, we hebben zicht op, uh, op de play-offs. En als je in die play-offs komt, ja, dan kun je ook uh, Europees gaan spelen. Als u zelf vragen hebt aan Peter Bos, stel ze via deperstribune.nl. De hele week kunt u vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Dus uh, pen en papier bij de hand, schrijf het nummer op, leg het ergens neer binnen handbereik. En spreek in als u iets geks, vreemds hoort waarvan u denkt... hé, hey, uh, dat wil ik wel eens even doorgeven. Mag anoniem, liever niet, want we willen wel graag weten met wie we te maken hebben. Dit is de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik vraag me af waarom Lingo nou veranderd is. Al jaren en jaren en kijk ik en vele oudere mensen, en niet alleen oudere mensen, naar nou spel het spelletje. Het is altijd even leuk. En nu ineens is alles zo veranderd. En er is echt geen aardigheid meer aan. Ik wil toch graag dat het weer wordt zoals vroeger. Wat heb ik een week geleden in dit antwoordapparaat geroepen? Mijn god, verlos ons van die Frieslandbankreclame. Het heeft geholpen, hè? Want ik heb hem deze week niets meer gehoord. Hebben jullie dat voor mij geregeld? Ik ben daar in ieder geval heel blij om. Heel hartelijk dank. Met vele genoegen heb ik geluisterd naar twee dingen over het aftreden van Job Cohen met Elske Tafel. Een half uur daarvoor luisterde ik naar. Radio 5 naar Theodor Holman. Deze conservatieve neoliberaal en zijn kampanen hadden geen goed woord over voor Joop Cohen. Hij was geen goed bestuurder en een slecht politicus. Ze hebben hem totaal afgebroken. Twee dingen, zei Joop den uit altijd En dat zijn voor Theodor Holman, Klojo en Mintkukel. En dat wou ik even kwijt. Er wordt hier een hele heisa gemaakt over of men had mogen doorgeven dat Friso geen Schedelbasisfractuur had, maar ik denk dat de vraag beter is. Wie heeft in de wereld gebracht dat hij een schedelbasisfractuur zou hebben? Dat vind ik kwalijker. Oké, okay, bedankt. Hoi. Het bureau, het hoorspel, waar ik altijd van geniet, wordt dat weer gestopt? Ik zou het erg missen. Dankjewel. Ik heb zo'n heel lief klein radiootje met oortjes... wat ik dus heel graag gebruik als ik mijn hond uitlaat. Waarom is de ontvangst in Hilversum waar ik dus woon zo slecht van radio 1, 2 en 3? Terwijl als ik in Hoogland ben, waar ik dus ook iedere week een dag mijn hond uitlaat... de ontvangst perfect is. Radio Noord-Holland, nou noem ze allemaal maar op. Ik kan ze allemaal goed ontvangen in Hilversum. Behalve 1, 2 en 3, terwijl ik onder de rook van die studio's woon. Ik ben wanhopig en af en toe heel boos. Goedemiddag. Max Antwoordapparaat 035-677-6001. Ach, die mevrouw die bedroefd is over het hoorspel, het bureau dat even gestopt is. Er is goed nieuws mevrouw, voor u en alle andere fans. Want uh, vanaf maandag 5 maart, dan, uh, dan kunt u het weer beluisteren... nadat uh, de hoorspelen van AVRO's Theater ten einde zijn gekomen. Die laatste klacht van die mevrouw die onder de rook van Hilversum woont... en toch radio 1, 2 en 3 niet goed kan ontvangen... Hoe kan dat? Jan Westerhof, directeur radio-audio bij de publieke omroep. Dag Jan, goedemiddag. Dag het. Ja Jan, leg dat maar eens uit. Ja, het is een bekend probleem. Uh, het heeft te maken met dat in 2001... alle frequenties opnieuw ingericht zijn, verdeeld zijn. De politiek vond dat er te weinig ruimte was voor commerciële radio... en zei er moet een gelijkwaardige verdeling van die zenders komen... En dat heeft een aantal uh, van dit soort uh, bedrijfsongelukken uh, met zich meegebracht. Daar zijn we druk mee bezig geweest uh, al die jaren sindsdien. En dat is niet allemaal opgelost. Nee, want leg, leg, dan, zitten frequenties dan te dicht bij elkaar? Of, uh, of zenders uh, op, op frequenties? Hoe moet ik dat uh, zien als luisteraar? Nou ja, precies zoals je zegt. Uh, uh, je, als je de, de, de FM-schaal uh, langsgaat, dan hoor je om elke tik hoor je een nieuwe zender. De Nederlandse ja? FM-band zit helemaal vol. En wat daarbij komt is dat commerciële zenders, waar de, de kosten misschien nog meer dan bij de publieke omroep een rol spelen, soms voor systemen hebben ja. gekozen die dit soort storingen ook met zich meebrengen. Ja, maar je zou zeggen, dan hoeft dat niet alleen uh, bij Hilversum het geval te zijn, uh, zoals deze mevrouw noemt. En, en, en ze merkt dat als ze 25 kilometer verderop is, is dat niet het geval. Hoe, hoe kun je dat dan verklaren? Nou, bij andere zendmasten ken ik het probleem ook. Ik woon zelf in Arnhem. Hebben we hebben ook een mast staan op het KEMA-terrein. Um, daar, daar is een hulpzendertje speciaal voor opgehangen. Dus we hebben uiteindelijk met veel uh, vergaderen met het Agentschap voor Telecom voor elkaar gekregen. dat er 72 hulpzendertjes om deze storingen op te lossen zijn geïnstalleerd. op al die zendmasten in Nederland. Maar dat is niet overal gebeurd. Dus, dus niet in Hilversum. Ja, nou dat, dat is op zich raar natuurlijk. Hè? Het hart van de publieke omroep. En daar kun je de publieke omroep niet goed beluisteren. Ja, vind ik ook. Ja, ga je er wat aan doen? Uh, we zijn er voortdurend mee bezig. Net als ja. al die andere problemen die er nog zijn op ja. de FM. Want ja. die, die zendmastenbranden hebben ook veel problemen opgeleverd. Uh, maar maar we zijn daarbij afhankelijk van uh, wat er toe wordt gekend door de overheid. Aan, uh, aan frequentieruimte. Dat moet gecoördineerd worden met België en met Duitsland. Ik zal je de techniek daarvan besparen. Maar dat is, het is tamelijk ingewikkeld. En wat we erg op aangedrongen hebben is bij de overheid dat ook commerciële zenders op grote masten hun zenders ophangen. Dus uit de steden halen, want nu staan soms die zenders staan op, een, op een flat. Dat scheelt een stukje in bouwkosten als je al daar omhoog gaat. Maar dat, stoort, dat is toch wat storingsgevoelig. Dus we proberen het te verbeteren door suggesties te doen, door wat druk te zetten op het agentschap om het op te lossen. En veel dingen zijn al opgelost, maar een aantal plekken nog niet, waaronder Hilversum. Goed. Ik, ik begrijp het probleem en ik hoop voor die mevrouw dat je erin slaagt... om het uh, voor haar op termijn wel uh, oplosbaar te krijgen. Ja, dat hoop ik ook. Dat doen ja. we het voor, voor de laatste. Zeker, ja, want anders heeft radiomaken ook weinig zin. Precies. Goed, ik dank je wel, Jan. Jan Westerhoff, directeur radio publieke omroep. En ik wens je een mooie zondag. Ja, Met het is wat. Over of opmerking over pers of journalistiek. Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Dat zijn onze problemen. Maar je kan ook. <laughs> ja, weet Het Wat een probleem hè, Peter? Is <laughs> ja, ja. je een luidje bij Herakles zit. Ja. <laughs> ja, het luistert in veel regio. Is, is een, een zender belangrijk voor een voetbalclub? Een regionale zender misschien wel? Oh zeker? Zeker? Ja, ja zeker. Omdat als je naar Herakles kijkt, dat is toch vrij lokaal. Als je naar de supporterscharen kijkt. En uh, die mensen worden geïnformeerd via onze lokale radio's. Ja, ja, dat is zo. En er is eigenlijk ook altijd wel een soort van haat liefdeverhouding Want die regiozender wil niet te dicht op de club hangen. Hè? Die wil niet als supporter overkomen. Terwijl de club misschien weer denkt, van, doe je een beetje je best voor ons? Nou, maar ik, wat ik merk bij regionale zenders... dat die daar geen probleem mee hebben hoor, nee. om dicht op de club te zitten. Nee, dat maar... valt wel mee. Oh, want het probleem kan ook vaak bij die trainers zitten, hè? Ja. Trainers zijn ook wel eens lastiger. Trainers hebben nooit problemen, joh. Nee. Gek. Nou, ik, misschien kun je me eens uitleggen hoe het toch komt dat jullie, uh, jullie ik spreek je even generaliserend uh, zo aan. soms zo ontzettend nukkig tegenover pers kunnen, kunnen doen. Dat, dat je dan uitdrukkingen krijgt als van. Uh, dan heb je waarschijnlijk een andere wedstrijd uh, gezien. Of uh, weet je wel, dat, dat, dat toont je. Heb je enig idee waar dat vandaan kan komen? Nou, nee, niet, of zo boos, dat is niet zo snel. Maar wat, wat je, je moet je wel voorstellen dat uh, als je vanuit een wedstrijd komt... dan giert de adrenaline nog wel door je lichaam. Uh, ja. En ik snap ook heel goed hoor dat het voor die mensen vaak heel moeilijk is... om met, met goede, relevante vragen te komen. En het zijn vaak van die, van die gesloten vragen... waar je dan alleen maar ja of nee op hoeft te antwoorden. Ja. En... Uh, ja, dan kan het wel eens voorkomen dat je zoiets hebt. Een beetje mismoedigd uh, van. Nee, of of ja. je maakt er zelf ook een spel van. Ik ja. bedoel, als die ja. mensen dat soort vragen stellen, dan, oh ja, dan ik... kun je ja of nee zeggen inderdaad. Precies, en als je dat vier, vijf krachten elkaar doet, ja. dan zijn er vragen op en dan staan ze dus te kijken. En dat vind ja. ik ook nog wel eens grappig. Ja. <laughs> dat vind je ook leuk, om de journalist ja. even een beetje te pesten. Dat vind ik af en toe wel eens leuk. Ja, ja dat, dat is ook wel leuk. Uh, we hebben een vraagje van Robert uit Sittard. En die zegt: Hoi Peter, zou Herakles Almelo de beker kunnen winnen? Ja, wat is er op uw antwoord? Nou, dat zou kunnen, want vanuit die hele lange reeks toe, zijn er nog twee wedstrijden die je dan zou moeten winnen. En uh, we hebben laten zien dat we uit bij Twente kunnen winnen. Ja. En dat was, dat was geen gestolen overwinning. Ik vind dat we daar erg goed gespeeld hebben. Uh, dus als je uit bij Twente kan, kan winnen, wat dus een van de topploegen in Nederland is... dan zou je ook uit bij AZ moeten kunnen winnen. Ja. En daarna is het in de Kuip... En, uh, ja, dat zijn toch altijd hele speciale wedstrijden. Dus het zou wel kunnen, ja. Ja, wat, wat grappig is, je noemt nu AZ... volgende week speel je voor de competitie, hè? Ja. In Alkmaar tegen okay. uh, Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek is iemand met wie je bij Feyenoord... in jouw periode als technisch directeur gewerkt hebt. Toen was hij daar de trainer. En je bent toen weggegaan bij Feyenoord... omdat Verbeek weg moest van, uh, van de spelers. Was je solidair? Ja, nou goed, ik had hem aangesteld. Ja. Met mijn volle verstand. Daar had, ik, daar had ik een idee achter. Omdat ik vond dat wij... Uh, Feyenoord, uh, dat, dat, dat wij ook een andere kant op moesten gaan denken. Uh, je moet je voorstellen, ik weet niet of we daar de tijd voor hebben. Maar nou, weet ik... je waar ik vooral geïnteresseerd in uh? ben? Schept dat een band uh, ten opzichte van Gert-Jan Verbeek en jou... Uh, zo'n zo zaak die je dan samen achter de rug hebt... en waarin je heel solidair bent geweest? Of verwaait hmm. dat nou dat je de deur hebt dichtgedaan? Ja, toch wel. Dat, dat klinkt misschien wat raar. Ja. Maar dat, dat zie je vaker in de voetballerij. Dat, dat vriendschappen, wat je dan op een gegeven moment een vriendschap zou noemen... Dat dat, dat dat soms heel hecht kan zijn op het moment dat je met elkaar samenwerkt. Maar als ieder zijn eigen ja. weg weer gaat... dat dat dan uh, vrij snel toch ook alweer minder wordt. Oh ja. Maar met geert ga ik nog steeds uitstekend omhoor. En als we elkaar zien is het erg plezierig. Maar het is niet zo dat wij bij elkaar op de verjaardag komen. Nee. Nou ja, volgende week uh, tref je hem. En dan... Uh, ja, ik bedoel, ik zou dat nooit vergeten... dat iemand zo aardig is geweest om, om, om, om mij uh, ook weg te gaan bij, bij een andere club. Ja, dat <laughs> lijkt me wel uh, levenslang... Uh, hè? Ja. Uit, uit Leeuwarden komt de vraag van Dennis... wie wordt dit jaar kampioen? Heb je enig idee? wie? Ja, ik heb heel lang geroepen PSV, dus dat roep ik nog steeds. Ik vind dat ze de meeste kwaliteit hebben. Uh, maar het, het, het, het wisselt bijna per week. Hè? Uh, Ajax komt er op een gegeven moment ja. zelfs weer in de buurt. Dus... Veen? Ja, Heerenveen heb ik toch nog steeds dat dat voor mij de minste kandidaat is. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Want de vraag was ook van Dennis, wie tweede en derde... Dus PSV, Ajax. Even kijken, PSV. Ja. Ik denk toch dat Twente hoog zal eindigen. Omdat die hier toch een vrij brede selectie ook hebben. Uh, Na nou, AZ doet het gewoon heel knap. En uh, nou, weliswaar vorige week van Utrecht verloren, maar... Hm. Uh, deze week zullen ze misschien gaan winnen. Vandaag, ja. vanmiddag, half vijf. Volgende week krijgen ze het weer moeilijk, hoop ik. En ben jij dan zo iemand die vanmiddag ook de, uh, die kant is opgaat... om te denken van, uh, ja, volgende week zitten wij bij, uh, bij Gert-Jan van Beek op visite. Ik moet eens even kijken hoe die ploeg... Uh... Eruit ziet vandaag? Ja, ik ga altijd met Hendry gaan wij de eerstkomende tegenstander kijken. Tenzij ze op hetzelfde moment spelen dat wij spelen. Ja. Dan gaat Ab de Boer voor mij kijken. En anders dan kijken Hendry en ik samen altijd. Ja, dus dat is altijd maar in die tredmolen van uh, vandaag dit en uh, volgende week dat. En, wij, zijn zeven dagen, ja, ja, wij zijn zeven dagen in de week bezig. Ja, maar dat kost geen moeite omdat we er heel veel plezier in hebben. En dat is ook echt zo. Anders hou je dat niet vol. Als je ja. zeven dagen moet werken. Ik wil niet Behal... dat mensen zo'n weekend willen hebben. Ja. Behalve weekend... als Kevin Blom je pad kruis. <laughs> Ja, dan is het wel eens dan dan je is het dan is minder. Dan heb je een mindere dag. Dan is het wel eens minder, ja. ja. Zo uh, rond dit tijdstip, uh, Peter, hebben we uh, het wekelijks onder ons... zit tussen sportverslaggevers Eddie Poelman en de Napel... Uh, met hun kijk op de afgelopen sportweek. En dan leggen ze ook een, een wetje waarmee u iets uh, kunt winnen. Dus uh, let even op. Het was me het weekje wel, zeg. De sportweek. Volgens Evert en Eddy. Ja, Evert hier, hallo. Ja, waar, waar ben je nadat we gisteren om een uur of, weet ik het, half elf in Breda Afscheid namen? Maar... Ja, Peter zegt net van dat hij zeven dagen in de week uh, bezig is, maar als pensionado man was ik gisteravond bij NAC ADO. En nu zit ik in de catacomben van het psv Stadion. Het zindert hier van de spanning. Nou ja, je hebt tenminste nog wel bereik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik ben even in een hoekje gaan staan. Ja. Zeg, ik vind dat uh, al dat geschrijf en gepraat over Feyenoord met of zonder Guidetti vind ik in zoverre een beetje onzin. Het is toch geen gesneden koek dat ze met Guidetti daarop hun sloffen zouden winnen? Nee, dat, dat lijkt mij ook niet. En Ik heb uh, de, geprobeerd de voorbeschouwing van de collega van vorig jaar nog even terug te luisteren. Maar die heeft het echt niet gehad over dat het 10-0 zou worden hoor. Je weet het allemaal nooit, man. Dat heb je dan gisteravond ook weer gezien. Hè? NEC, oh nee, NEC, sorry, NEC Groningen. 4-0. De graafschap schiet twee keer op doel, met, met Roda. Ongelooflijk! Ja, nou ja, het, het Roelofse effect, dat dus moeten, we moeten we nog even afwachten. Maar ik denk wel dat er een lock-off uh, effect in, uh, in Venlo is. En verder uh, NEC en, uh, en NAC. Dat zijn toch ploegen waar wat meer voetbal in zit dan uh, een aantal anderen, hoor. Ja, maar wat, wat gaat ADO dan doen na 4-0 gisteren? Want die, uh, die zit in zwaar weer. En jij hebt ja. toch eventjes toch in de wandelgangen rondgelopen? Ja, nou, als je daar uh, zeg maar uh, je te luisteren legt, dan hoor je wel dat het, uh, het ongenoegen groeit. En dat het draagvlak voor, uh, voor de trainer daar ook terugloopt. Dus uh, als ik mijn geld moet zetten op, uh, de vol op het volgende slachtoffer, dan, uh, dan is het Den Haag. Ja, maar het zijn toch die zogenaamde bewindvoerders die die hele voorroede verkocht hebben? Daar kan die Arme Stein toch niks aan doen? Nee, maar, uh, dat is het, uh, het lot van een, uh, van een trainer. En uh, er zit een soort, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering in het salaris uh, ingebouwd. Ja, ik ik, ik, ik, ik hoorde op weg hier naartoe, hoorde ik kruif in gesprek met Jeroen Stekelenburg over zijn adviseurschap van die club uit Guadalajara. Wat moet ik daar nou weer bedenken? Ja, nou, ik, uh, ik denk niet veel. Kijk, Kruijf is een man die heeft uh, ideeën. Dat is, uh, dat is zonder meer waar. Maar die ideeën moeten dan door een ander worden opgepikt en uitgevoerd. En daar is hij fysiek verder niet meer bij nodig. Ik nee. begrijp zelfs dat hij nou uh, zijn schoonzoon meeneemt om, uh, om daar in, uh, in Guadalajara te parkeren. Ja, nou, die heb, die heb ik nog niet. Hé, hey, uh, Nederland, Engeland, of Engeland, Nederland, of Wembley, wat gaat dat worden? Zullen we dat is uh, nou ja. We staan al met 2-0 achter. Hè? Want uh, het is voor Nederland de eerste keer in de geschiedenis. Uh, dat we op een schrikkeldag een in interland spelen. En, en Engeland heeft er al twee achter de rug. Uh, nou, ik weet toch dat Nederland daar minstens gelijk speelde. Misschien wel wint. Nou, ik denk dat uh, na Duitsland nu ook Engeland, uh, dat we trouwens op het EK er uh, weinig van gaan bakken, maar dat Engeland wel zo uh, in staat is om uh, Nederland met een stel uh, spelers die niet helemaal lekker in vorm zijn, Robben, Sneijder enzovoort. Ah, kom op, kom op, kom op. Dat, uh, we gaan het zien, maar uh, Engeland gaat winnen. Ik ga zometeen uh, PSV uh, Feyenoord langs de lijn verslaan Wordt geen 10-0. Uh, dat lijkt me duidelijk. De mazzel. Hoi. Mocht u mee willen wedden met Eddie of Evert... dan kan dat via onze website. En daar hangt ook nog een, een prijs aan vast. Namelijk een prachtig, werkelijk prachtig... perstribune Evert Eddie T-shirt. Dus een collector's item. Ja, Peter. Twee pensionado's. Ik hoorde Eddie zeggen he? van uh, half elf weg bij Nak, Maar dat lijkt me veel te vroeg. <laughs> <laughs> Normaal doet Eddie de deur altijd dicht bij de club Eddie, ja, ja, Eddie heeft <laughs> ooit zelf, ooit zelfs opgesloten gezeten in het stadion van Nijmegen. Was, was De gemeenteantenaar deed toen nog uh, de deur op slot. En dat is niet om half elf geweest? Nee, die was natuurlijk te lang aan de bar blijven hangen. <laughs> maar ja, vervolgens zat hij in een stadion waar hij niet uitkomt. Is die man weer van zijn bed getild. Okay. Nou ja, goed, uh, dat was het. Eddie, u kunt uh, meewedden. Uh, de weddenschap vorige week az win van... Anderlecht. De wedstrijd 16 februari. AZ won inderdaad, zoals even dachten, met 1-0. Peter Heijmans t-shirt komt er zo snel mogelijk aan. Even Frank Wilaart voor Excelsior Ajax, Frank. 67 minuten onderweg. Nog altijd 2-0 voor Ajax. Daar komt de goal aan bij de tweede paal. De aansluitingstreffer, zoals dat zo mooi heet, volgens mij is uiteindelijk Matthij de man die hem maakt. En anders was Schenkenveld daar heel dicht in de buurt. Maar uh, Matthij lijkt me de doelpunt te maken. Nu gaan we dat nog een keer uh, van dichtbij mogen bekijken. Inderdaad, Matthij komt aanlopen, is de enige bewegende man... Daar richting de bal van Excelsior. En hij verrast bij de tweede paal de hele Ajax-verdediging. En zo komt Excelsior. En ik vind dat eigenlijk ook wel terecht in de tweede helft. Weer terug in de wedstrijd. Want Excelsior heeft het nooit opgegeven. Hij heeft ook grote kansen gehad. door Vinken kreeg een hele grote, een aantal minuten geleden. Maar uh, uh, ja, Ajax wil die wedstrijd graag controleren. Tot nu toe alleen lukt het niet heel erg om uh, Excelsior helemaal onder controle te krijgen. En die wedstrijd zoals trainers dat dan noemen dood te maken. En daarom... Uh, uh, Daardoor komt Excelsior nu ook terug. Via een hoekschop weliswaar. Maar ja, die tellen ook als je die er gewoon in inkopt. En dat lukt Martij. Dat betekent 2-1 nog wel voor Ajax tegen Excelsior op Woudenstein. Frank Wilaert, de verslaggever. Uh, dat hou je allemaal bij, hè, Peter. Dat moet. Je moet dat allemaal weten wat er gebeurt op zo'n middag... Ja, dat hoort er wel bij. Maar je bent wel met name geïnteresseerd in de ploegen die je die week erop of, of twee weken later krijgt. Ja, en, en uh, ben je nou ook nog bezig met het lot van Excelsior? Dat je denkt, ach, die staan zo zielig onderaan. Of moet toch VVV dan maar degraderen? Dan hou je... Nee, kijk, we hadden het net over vrienden in de voetballerij. Mijn beste ja. vriend is Jo Lammers. En die is de trainer bij Excelsior. Dus ik gun Excelsior is dat al het dat beste. Ja? ja, absoluut. Ik hoop niet dat zij eruit gaan. Kijk. Um, nou hoorde Eddie wel uh, net zeggen. Een trainer heeft ook in zijn salaris een soort arbeids... Uh... Ongeschiktheid, hè? Dus als het slecht gaat, dan moet hij eruit. Is dat niet eeuwig uh, een soort van frustratie, zoiets boven je hoofd? Ja, ik, ik zit vanaf mijn zeventiende in het betaalde voetbal... en ik weet bijna niet meer beter. Dus je weet gewoon dat het zo is. En, ja. uh, het is voor een, voor een bestuur, en voorzitter, uh, is het vaak een directie, is het vaak makkelijker om één trainer eruit te gooien dan uh, ja, wat is het, ja. 11, 18, nee, dat begrijp 25 ik, maar... spelers te ontslaan. Dus ja. dat gebeurt. En het is vaak ook helemaal onterecht. Uh, maar het gebeurt dan wel. Ja, maar daar kun je dus blijkbaar toch mee, mee omgaan. Heb je dan nooit. Uh, zit je dan niet in de rats dat je denkt van en wat nu? En wat nu? Hoe, hoe ga ik nu verder? Als je, als je dat overkomt? Nee, nee, dat heb ik niet. Uh, nee. Je, je weet dat het zo is. Je weet dat het iedere trainer een keer gebeurt en overkomt. En, uh, <küm> en dat, ja, dat hangt altijd boven je hoofd. Ik uh, bedoel, Frank de Boer wordt vorig jaar kampioen. En, en als er dan nu zometeen een, een mindere fase is, dan gaan ze zelfs over zijn positie gaan ze gelijk al uh, ja. weer praten. Dus ja, dat gebeurt. Maar je hebt nu bijgetekend, hè? want je blijft tot 2014, ja. geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja, twee ja. jaar erbij. Ja. Nog twee jaar erbij? Ja. En daarna zien we weer verder. Is dat, ja, je, bent, je bent eigenlijk een soort nomade, hè? Maar het, dat je, trekt, je, je trekt door het land of het buitenland. Ja, maar dat trekt mij ook wel, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ja, als voetballer heb ik dat gehad. Ik heb de nodige clubs gehad. Ook in verschillende landen gespeeld. Ja. En dat is me erg goed bevallen. Andere culturen. Zou je nog en... wel eens naar het buitenland willen? Ook? Ja, maar gaat ook wel gebeuren. Ja? Ja, ja, en wat denk je dan aan? aan welke je moet? Ja, dat, dat vind ik nu nog moeilijk te zeggen. Omdat dat eigenlijk wel van je, van je, van je trainers carrière trainerscarrière Dat begrijp ik. Maar... Ja, dus ik, ik zou heel graag naar een geweldig mooi voetballand gaan. Zoals Engeland? Ja, ja Spanje. De, de competities op dit moment zijn natuurlijk. Engeland, uh, Spanje, ja. Duitsland. Uh, maar Frankrijk heb ik natuurlijk uh, zelf al gespeeld. Dat lijkt me ook een geweldig land om daar trainer te zijn. Ja. Maar goed, uh, aan de andere kant. Ik heb in Japan gezeten. Daar is me ook erg goed bevallen. Dus wie weet... Je bent pas 49? 48. 48. Oh, is op. Oké. Okay. <laughs> ja, je bent van 21.11.63, zag ik gisteren op Wikipedia. Ik dank je wel dat je hier wilde zijn, Peter Bos. Veel pas succes van. met Herakles en uh, we horen nog van je. Het antwoordapparaat 035-677-6001. De site deperstribune.nl voor wedden met Eddie en Evert. Heel veel sport en in ieder geval de afloop zo dadelijk van Excelsior Ajax. Bij Langste Lijn, goedemiddag. Ik voel even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A28 Zwolle Amersfoort. Komt u tussen Harderwijk en... Ja? Dat kan ik niet lezen. Een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Op de A28 dus, Zwolle-Amersfoort, komt u tussen Harderwijk... en helaas kan ik dat niet lezen, een spookrijder tegemoet. Tot zover deze gemankeerde mededeling. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Obscure radiozenders en andere wonderlijke verzamelingen. In plots. Seven, nine, nine. Die, zin, die roept alleen 759...